1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Ongeregeldheden in Egypte houden aan. Staking legt openbaar vervoer plat in grote steden... en grote overwinning verwacht voor conservatieven in Spanje. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land, steeds meer zon vanmiddag. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. Vanmiddag wordt het 4 tot 10 graden. Vanavond opnieuw in het hele land nevel en mist.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 Na een half uur bij Aden Den Haag, FC Utrecht, is de gelijkmaker van Vicento. De bal wordt opgepakt op het middenveld. Ik dacht door Tornstra en die geeft dan een ja, prima pas achter de laatste linie van FC Utrecht. Is Vicento weggelopen bij bewaker Bovenberg. Staat oog in oog met Van Dijk en schiet de bal. Beheerst binnen en zo is het 1-1 na een half uur. Dat was Ronald van der Geer. Ik had het dus over het Tagierplein in Cairo. Het was er gisteren erg onrustig. En um, gisteren viel er ook een dode bij uh, rellen op het Tagierplein. Een paar duizend betogers hebben daar de nacht doorgebracht. Um, Bertus Hendricks, midden-oosten deskundige en werkt voor het instituut Klingendaal. Hij is op het Tagierplein. Hoe is de situatie daar nu? Nou, op dit moment is het redelijk rustig. Uh, behalve een straat uh, richting uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken... Waar betogers een beetje op aandringen. Maar op het plein zelf is het nu rustig. En uh, vergeleken met, met gisteren is er ook een, een ontzettend uh, groot aantal mensen naar huis gegaan. Maar de ervaring die ik gisteren heb opgedaan is dat het uh, maar even uh, hoeft te spannen. Of via Facebook, Twitter en andere middelen zijn er no time weer een enorme menigte op de been. Maar op dit moment rustig en, en minder mensen dan gisteravond laat om half twee s'nachts. Toen ik uh, voor de laatste keer hier was. Maar uh, er wordt op de achtergrond, uh, oh wacht even, nu komt er weer wat beweging in de, in de groep. Dus uh, Er is kennelijk in die straat van het ministerie van Wereldse we Zaken toch een en ander weer aan de gang. Maar dat kan ik vanuit deze positie, deze hoek even niet zien. Um, uh, we dachten allemaal, de Arabische lente begon niet helemaal in de maar wel snel. En er gaat de goede kant op verkiezingen. Waar zijn de mensen ontevreden over? Nou Met name over de pogingen van de Militaire uh, Raad. Om eigenlijk ontzettend veel invloed te behouden eh, na de verkiezingen. Eh, en eh, de, de regering, of, of de, de militairen, willen eigenlijk dat de grondwet wordt eh, geschreven eh, door een, eh, een groep van 100 mannen van zijde 80 willen aanwijzen. En dan mag het nieuwe Turkse parlement er ook nog 20 aan toevoegen. Eh, men wil niet dat het nieuwe parlement eh, iets te zeggen krijgt over de militaire begroting. of inzagen in alle militaire uitgaven. Nou ja, dat is voor de meeste groeperingen, eh, zowel islamisten als seculiere partijen, eigenlijk een soort recept eh, om te zeggen van, nou ja, eh, we gaan door op de oude voet, maar dan zonder Mubarak, maar dan een nieuw dicht, maar niet een werkelijk nieuw eh, bewind. En, en ja, dat wil men hier niet. En ook eh, het feit dat zoveel activisten worden opgepakt door het leger, de recht voor militaire rechtbank, dit alles, dat leidt tot een vorm van grote, grote ergernis en de maat is een beetje vol. En een week voor de verkiezingen ...zeker in het licht van de grote demonstratie afgelopen vrijdag... ...wil men nog eens duidelijk maken dat het zo niet kan... ...en uh, dat de eigenlijk het, het militaire bewind op zijn uh, laat begin uh, volgend jaar het dienst op opgestapt te zijn. Petters Hendricks op het Tagrieplein in Cairo. Uh, er wordt gevoetbald, dat hebt u al gemerkt. Ik denk dat we eventjes naar Arnhem gaan. Ja, want daar is Feyenoord op 2-0 gekomen tegen Vitesse. Vrije trap, Klaasie achter de bal. Hij legt de bal keurig voor de goal van Veldhuizen. En daar lijkt Vlaar tegen de bal aan te lopen. Die claimt ook een beetje de goal. Maar volgens mij raakt hij hem helemaal niet aan. Dan gaat die bal er in één keer in. En is dus Klaasie de doelpunt te maken. Het zal iedereen bij Feyenoord verder worst zijn wie hem maakt. Het feit is dat hij erin ligt en dat Feyenoord in Gelderdoom tegen Vitesse op een 2-0 voorsprong is gekomen na 34 minuten. En de vlam gaat in de pan. Spelers bovenop elkaar. En we gaan een beetje ruzie zoeken. Daar buiten staat dan Bas Nijhuis te kijken wie hij zo meteen de gele kaart gaat geven. Die heeft hij al in zijn handen namelijk. Dus daar gaat ongetwijfeld uh, iemand die kaart voorgeschoteld krijgen. De Rotterdammers blij en tevreden. Nu een beetje ruzie zoeken met Vitesse. Maar Feyenoord staat voor 2-0.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 en die is dus nog altijd in overleg. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vindt het vervelend... dat ambtenaren en diplomaten via de krant kritiek op hem leveren. Gisteren liet NRC Handelsblad een aantal werknemers... van Rosenthal's ministerie anoniem aan het woord. In het tv-programma Buitenhof vertelde de minister... zojuist zijn kant van het verhaal. Verslaggever Marcel Brul keek mee. Marcel, is maar even... Wat voor kritiek was dat in de NRC? Er staat een heel rijtje opgezomd over Roosentaal zelf. Dat hij te arrogant is en dat hij het internationale spel niet snapt. Ook over het beleid van de Nederlandse regering. Dat is... Te veel naar binnen gericht. Dus men is te veel bezig met het eigen land en met het eigen economische belang. En te weinig met het belang van de wereld. Met als gevolg dat Nederland de positie van internationale voorlopen aan het kwijtraken is. En dat komt bijvoorbeeld door de minimale bijdrage aan missies in Afghanistan en, en andere landen. Dus dat soort dingen uh, lees je. En zoals gezegd is Rosettaal zelf daar niet blij mee. Ik vind het vervelend. Ik vind het jammer als uh, ambtenaren zich anoniem... Uitlaten naar een krant. En dan op, op een manier dat ze dat uh, op de manier die ze hebben gehanteerd. Laat en ik ook dat is u persoonlijk hè. Uh, dat uw uh, stijl van leiding geeft oh, dat, dat, zo dat zijn. Dat mag zo zijn, dat mag zo zijn. Maar kijk, het valt terug op een, heel simpel, op een heel simpel feit. Wij moeten, ook bij Buitenlandse Zaken, moeten wij twee dingen tegelijkertijd doen: bezuinigen 75 miljoen, ook op de diplomatieke posten. En we moeten hervormen. En dat sommigen het dan niet direct kunnen bijbenen... het gaat de goede kant op. Dat sommigen het niet direct kunnen bijbenen, is dan jammer. Daar moeten we aan werken. En ik heb dus wat dat betreft wel ook tegen mijn secretaris-generaal gezegd... Uh, kijk eens uh, wat we er nou aan kunnen doen om te voorkomen naar de toekomst toe... dat ambtenaren zich anoniem... Over dergelijke zaken op deze manier uitlaat. Het nou, dus wat duidelijk. Het laatste woord is hier zeker intern, dus nog niet over gezegd. Uh, opmerkelijk trouwens hoor dat de minister zo scherp reageert op anonieme uitlatingen van zijn medewerkers. Hij keek er wel vriendelijk bij, maar ik denk dat hij behoorlijk boos is. De stakende medewerkers van het stadsvervoer houden bij het Centraal Station in Amsterdam een manifestatie. De hele dag rijden geen bussen, trams en metro's in Amsterdam. En ook niet in Den Haag en Rotterdam. Personeel protesteert tegen de aangekondigde bezuinigingen... en de verplichte aanbestedingen in het openbaar vervoer. De afgelopen tijd is er vaker gestaakt vanwege de plannen... maar het is voor het eerst dat dit op een zondag gebeurt... en in drie steden tegelijk. Na de manifestatie bij het Centraal Station... gaan de actievoerders naar de Dam... waar een breder protest wordt gehouden... tegen de bezuinigingen van het kabinet. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Spanje zijn vandaag parlementsverkiezingen... die zijn vier maanden vervroegd vanwege de economische crisis. Er is veel ontevredenheid over de bezuinigingen... en de enorme werkloosheid onder de regering van de socialist... de premier Zapatero, correspondent Rob Zoutberg... bij een stemlokaal in een wijk in Madrid... die het zwaarst is getroffen door de werkloosheid. Het is een beetje regenachtige ochtend in het zuidoosten... Van Madrid. Dit heet Puente de Vallecas. Het zijn van de meer marginale wijken van de stad. Een plek ook het meest getroffen door werkloosheid hier van de hoofdstad van Spanje. En als die 5 miljoen, ruim 5 miljoen werklozen die Spanje heeft, ergens wonen, dan is dat dus wel hier in Puente de Vallecas. Als je dat facile wat zou nou het eerste zijn wat de nieuwe Spaanse regering moet gaan oplossen? Tomar medidas sociales in niet een solo record. Waar ik vooral bang voor ben, is dat sociale voorzieningen in het land gekort gaan worden. En daar moet de nieuwe regering eh, op waken dat, dat die zorg of dat, dat het zorgstelsel en alle voorzieningen die we hebben in het land niet gekort gaan worden. Dat was Noah, Votara Mariano Rajoy. Evidentemente nog. En deze vrouw die hier uit het stembureau komt, die vraag ik nog: u heeft dus niet. Op de conservatieven gestemd, zegt nee, absoluut niet. El paro, el paro, Todo mundo lo sabe. de werkloosheid, zal ik eens zeggen, is het primair, het primair ook wat ik aan het doen. Dat is het allereerste. En wat verwacht je van de van de jaren die nu komen? Yo creo que va a seguir igual unos cuantos años, unos cuantos años, por lo menos cinco tranquilamente. En deze deze man zegt de jaren die ons te wachten staan. En niet alleen de komende jaren, misschien wel de komende vijf, misschien wel de komende tien jaren zullen heel erg moeilijk worden voor Spanje. Volgens mij is de situatie nog veel beroerder dan de politici tot nu toe gezegd hebben. Cinco años decisivos, vijf moeilijke jaren. Sí, sí, eso es lo que dicen. Esto es lo que dicen. Enmiddels is het zo dat in Spanje in anderhalf miljoen gezinnen niemand nog werkt, niemand meer werk heeft situatie die duidelijke verslechtering is ten opzichte van 2007. Dat getal, dat anderhalf miljoen, is een verdrievoudiging. Vergelijking dus met 2007. Tien Nee, roo? No, je estoy enepano. Werkloos. Quanto tiempo? Hoe, hoe lang al? Llevo ahora un mes y medio. Anderhalve Y Toda la gente de construcción se ha metido en Ja, Jij zegt, deze man nog, het wordt gewoon heel moeilijk... Ik werkte altijd in de horeca, maar in die horeca daar werken nu alle mensen die werkloos werden in de bouw. De bouw die helemaal tot stilstand is gekomen in Spanje. En eerst moet dus maar die bouw weer op gang komen. Dan heb ik ook weer een baan. Er moet zo'n professioneel cameraleden kastanjes aanleggen. Waar is dat? De uitslagen van de parlementsverkiezingen in Spanje worden vanavond rond 10 uur verwacht. De Arabische Liga houdt vast aan het plan om een waarnemersmissie naar Syrië te sturen. Syrië had om intrekking of wijziging van het plan verzocht. De Liga wil 500 mensen naar Syrië sturen om de situatie daar te beoordelen. De Liga gaf Syrië afgelopen woensdag drie dagen de tijd om het geweld te beëindigen... en in te stemmen met de waarnemersmissie. Het ultimatum verliep vannacht zonder dat Syrië het gewenste antwoord gaf. De Arabische Liga heeft al een paar keer gedreigd Syrië te schorsen als lid... De mist leidt tot overlast voor automobilisten en het vliegverkeer. Op het oosten en noordoosten na is het in het hele land erg mistig. Soms is het zicht minder dan 50 meter. Volgens de ANWB moeten automobilisten zich afvragen of ze echt de weg op moeten... nu het zicht zo slecht is. Op Schiphol zijn veel vluchten vertraagd vanwege de mist. Ook zijn tientallen vluchten geannuleerd. Wat wij weten is dat ook op andere delen in Europa er ook mist is... in de omringende landen. Dat maakt het natuurlijk ook daar ook lastiger... We hebben op dit moment gewoon landingsbanen in gebruik. Wat de luchtverkeersleiding wel moet doen... is dat je zowel op de lucht als in de grond... meer ruimte tussen de vliegtuigen moet geven vanwege de mist. Dus daardoor komt het voor dat er gewoon wat minder capaciteit is. Sport. is Feyenoord, het loopt naar de rust, Frank Wilaard. En het loopt ook verder naar 3-0 voor Feyenoord. Quidetti maakt zijn tweede goal van de dag. De gemoederen waren net weer een klein beetje bedaard... Na dat opstootje bij de cornervlag, waarna Hofs uh, geel kreeg en Cabral ook geel kreeg. Die, daar begon het opstootje namelijk toen Hofs uh, een duw uitdeelde. Een duwtik in het gezicht van uh, Cabral. En daarna werd het nogal onrustig. En op het moment dat ik net bedacht, nou we gaan weer gewoon lekker uh, voetballen. Was er die aanval over de linkerkant. Weer via Cissé, die uh, in stelling bracht. Die schoot. Dat schot werd in eerste instantie nog gekeerd door Veldhuizen. Quinetti stond op de goede plek. Tik 3-0 binnen. En dan lijkt die wedstrijd voor de pauze al gespeeld. Maar het is wel een echte wedstrijd. Dus voor mijn gevoel is het nog niet helemaal gedaan... En blijft het nog wel even gewoon een lekkere voetbalwedstrijd om naar te kijken. Waarin Feyenoord uitstekend presteert. Ook behoorlijk goed voetbalt. En dat ook uitdrukt in doelpunten in Gelreldoom. Dat is misschien iets waar mensen niet echt heel erg op gerekend hebben. Dat Feyenoord het zo goed zou doen tegen Vitesse. Dat toch drie punten meer heeft. En een stukje hoger staat op de ranglijst. En goed bezig is dit seizoen. En meevallen dus voor Feyenoord dat het hier zo goed gaat vandaag. Andere wedstrijd die om half in begon. ADO Den Haag Utrecht. Ronald van der Geer. Dat is die vriendelijke mevrouw van de KLM al zei. Er is mist in Nederland. Dat is goed te zien in dit uh, stadion ook. Nog 2,5 minuut tot aan uh, de rust. En het wordt eigenlijk steeds slechter het zicht bij een 1-1 stand. Kansen nog voor beide ploegen om een doelpunt te maken. Een schot van de kogel van de meter of 20 goed gered door Coutinho. En van Dijk, zijn collega dus bij Utrecht in de goal, moest reddend optreden op een schot in de korte hoek vanaf links van Thierry. En de rebound vervolgens niet besteed aan Van Duinen, want ook daar lag Van Dijk weer in de weg. Verder een wedstrijd met veel duels, niet heel hoogstaand voetbal, maar wel een wedstrijd en dus leuk en in balans. En ook qua stand 1-1 na, nou, dan moet ik echt heel goed kijken, 43 minuten. Er is mist, dus misschien kan ik wel zeggen, er is ook verkeer. Bij de ALB Erwin de Hart. Ja, er is inderdaad uh, mist in de provincies Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Komt dichte mist voor. Doe vooral uw autolichten aan. En staat één file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot, drie kilometer lang. Uh, door een spoedreparatie is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht. De hoofdpunten van deze uitzending op het Tagrierplein in Cairo, waar gisteren doden viel en 700 gewonden, is nog steeds onrustig. De stakende medewerkers van het stadsvervoer zijn bij elkaar bij het Centraal Station in Amsterdam voor een manifestatie. En in Spanje wordt een grote overwinning voor de conservatieve partij verwacht bij de parlementsverkiezingen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De high end up hier over de Ja, Dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune van Max. Gast dit uur oud uh, Feyenoord voetballer Onder andere oud Feyenoord voetballer Regie Blinken. Verder vliegende kiep, Zul uh, van der Wart op pad. En een gesprek over een kostbaar radioprogramma op Radio 1. Het hoorspel tussen kwart voor één en één uur s'nachts. Momenteel een herhaling van het hoorspel Het Bureau. Waarom, waarom is er een herhaling? En welke nieuwe hoorspelen staan in de planning? U hoort het straks. Reacties op het gastenboek zijn welkom. De perstribune.nl En oh ja, de ledenraad van Ajax is bijeen. De verlosser is er ook. In conclave daar met z'n allen, allen. En het wacht is op de eerste rooksignalen. Regie Blinker, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Oud-voetballer zei ik van Feyenoord in, de, laten we zeggen, tweede helft jaren 80, eerste deel jaren 90. Ja. Nog steeds erg geïnteresseerd. Vitesse Feyenoord nu aan de gang 0-3. Ja. Goedemiddag. Ja, ja, ja, fantastisch. Ik vind het wel leuk om te zien. Uh, fijn is, uh, is toch wat, wat wisselvallig geweest in de laatste weken. En uh, als ik dan zie dat ze nu met 3-0 de rust in gaan, dan. Uh, ja, dat vind ik dan toch wel een prettig gevoel. Ja, mag ik zeggen dat jij de laatste echte linksbuiten van Feyenoord bent geweest? Ja, dat mag ja, ik zeker dat zeggen. Hè? Dat was jij ook. Nou ja, dat, dat, dat laat ik anderen zeggen, maar ik, uh, ja, ik zie niet meer de linksbuiters uh, zo erg... zo, zo, zo, uh, zo typisch spelen als, uh, als dat ik in die tijd speelde. Misschien boerichter bij, uh, bij Ajax. Maar uh, ja, je ziet nu heel vaak uh, dat uh, die, die, die linksbenige speler op de rechterkant gaat spelen en andersom. Ja. En dat... Uh, Vind je het storend? Nee, het stoort mij niet. Maar het is niet meer de traditionele linksbuiten. Ik heb daar met van mijn broers ook uh, pas geleden over gehad. Die zegt, ja, hij zegt, ik, ik zie niet meer die linksbuiten die die bek op moet zoeken, uh, er voorbij moet gaan en die voorzet moet geven. Ja. Dat, dat, en, dat en dan is... ook nog eens kant buitenom natuurlijk, ja, ja, aan precies. die linkerkant. Twee ja, tegenstanders, ja, ja. die zijlijn en ja. je rechtsbek, maar... Ja, dat, uh, dat, dat is nu, maar ja, dat is uh, de verandering. Het is voorbij, uh, Regie. Het zijn bijna moelijnachtige uh, fantasieën... die je nu op tafel legt, hè? Ja. Uh, in, in welke traditie jij nog geopereerd hebt, blijkbaar? Nou ja, inderdaad. En ik vind dat wel... Ik vond dat wel een charme hebben. Ik vond ook wel dat wij, uh, wij toen de tijd als buiten... Gaston Toulment aan de rechterkant en ik aan de linkerkant... dat was wel typische, typische buitenspelers... En, ja, de tijden zijn nu gewoon veranderd, de systemen zijn wat aangepast. Dus wat dat betreft spelen ze nu toch een ander systeem. Ja, het is rust bij Vitesse Feyenoord, 3-0 dus voor de Rotterdammers. En in Den Haag ook rust, ADO Utrecht 1-1. Dus zometeen het vervolg van die wedstrijden. En mogelijk ook nog nieuws over het schaatsen, de wereldbekerwedstrijd... ver weg in diep in Rusland met Joris van den Berg als verslaggever. Regie Blinker, jij bent ook zakenman nu. Je hebt een uh, eigen bedrijf, je geeft een, uh, een blad uit, een magazine, live after football. Je bent tv-presentator met een met, met, met eenzelfde kapstok. Uh, Laten met eerst met een magazine even bij de kop nemen. Um, uh, typeer het eens. Wat voor blad is het? Het is een, het is een lifestyle magazine... En het Lifestyle Magazine heeft altijd, uh, altijd uh, de, de binding met voetbal. Dus dat betekent dat we, dat we met, met voetballers... Uh, en met, vooral met ex-voetballers gesprekken hebben, interviews hebben... En, en, en ze eigenlijk over hun leven uh, uh, vragen in plaats van over hun voetbalcarrière. Vaak worden voetballers geïnterviewd over hun carrière ja. en over het spel. En wij, uh, wij zeggen ja, maar wacht even, ze hebben ook nog een leven. Dus laten we het daar eens over hebben. Hoe doen ze het daarmee? Hebben ze wel een leven? Want je hoort ook vaak over het zwarte gat. Hè? Ja, precies. Nou ja, Nou Ze hebben inderdaad, ze hebben absoluut wel een leven. Alleen het is vaak moeilijk om dat leven op te pakken na... Na, een stramien van, uh, van, van jarenlang in de voetballerij en, en, en het spel spelen. Hoe heb jij dat zelf gedaan? Um, Hoe ben jij na je voetbalcarrière uh, uh, met ik geloof ook nog drie in het land. Dus ja. ik bedoel, je hebt de top redelijk bereikt een paar aantal landskampioenschappen, beker gewonnen. Maar ja. uit. goede tijd bij Feyenoord. Hoe heb jij dat gedaan? Nou, dat was voor mij niet makkelijk. Ik ben. Ik ben uh, in eerste instantie ben ik als spelersbegeleider. Spelersmakelaar uh, aan de gang gegaan. Nou, dat was niet mijn wereld. En toen heb ik uiteindelijk met, uh, met, uh, met wat andere mensen hebben wij het, het, het concept bedacht... om eens een medium te maken over dat leven ja. na het voetbal. En dan moesten we dan wel zorgen dat dat bij alle voetballers terechtkwam. Nou, en, en uiteindelijk hebben we daar ons, uh, heb ik daar mijn weg wel in gevonden. En toen was het... Nou, het ging het eigenlijk vanzelf. Ja, ik, ik wil daar straks graag met je over doorpraten, over dat nieuwe leven. Maar ja, het, het spijt me, ik neem je toch nog even mee... na de tijd dat je zelf voetballer was. Uh, herinner jij nog een, een 1992, 1993, landskampioen, Ja. Daar hebben we nog een fragmentje van. Heus. Blinker mag het doen. 2-0. Van mk toe aan de rechterkant en Blinker komt voorbij... en kon intikken. 2-0 voor Feyenoord... Feyenoord is de beste van Nederland, de schaal wordt veroverd. En per vliegtuig gaat het van Eelde naar Rotterdam. Want het legioen kan niet wachten. Het Feyenoord-legioen, dat als een twaalfde man, heeft bijgedragen aan deze titel. Het staat dik op Vlieghaven 16hoven. En op de Colsingel een bekend Feyenoordlied. Ja, dat was 1993. 5-0 geloof ik bij Groningen. En dan, uh, dan dit feest op de Koolsingel uiteindelijk. Ja, schitterend. Kun je het nog echt, herinneren? Ja, heel goed. Ik kan me heel goed herinneren. Want dat was, voor ons was de terugweg naar Groningen was het bijna niet meer te doen met de bus. Omdat het ook te lang zou duren. En toen was, stond er ineens dus een heel groot vliegtuig klaar om uh, van Groningen naar Rotterdam uh, te vliegen. En uh, ja, het was ook gewoon staan in het vliegtuig. Het was ook niet uh, de gordelzon. We waren gewoon aan het staan en lopen door het vliegtuig heen. Um, uiteindelijk uh, op 16 op over heel veel mensen. Onderweg naar de Colsingle ook heel veel mensen. Ja, en op de Colsingle was het een, uh, een gek huis. Ik kon geen straattegel meer zien. Het was fantastisch. Nee, ja. Doos werden deze, zou ik bijna zeggen. <laughs> ja. Kom daar vandaag de dag nog eens om. Uh, uh, wij vragen onze gasten altijd naar het media moment van de week op hun terrein. Waar kom jij dan op uit? Nou, dan kom ik uit op uh, de, de, de financiële situatie bij Feyenoord. Uh, die is een stuk verbeterd en daar ben ik heel blij om. Ja, het gaat uh, een stukken beter. Uh, Erik Gudde uh, heeft de zaak daar financieel uh, op orde. Dat we in ieder geval dit hebben kunnen bereiken, dat geeft in ieder geval een uh, prettig gevoel. We zijn er nogmaals uh, nog steeds niet, maar als je nog een keertje naar die grafiek kijkt en je ziet rood steeds kleiner worden, vervolgens verdwijnen naar zwart en de pijl van de schulden aflopen, dan is dat ook gelijkertijd de stimulans om daar met z'n allen weer uh, de schouders om te zetten en uh, ja, definitief zo te gaan maken dat we ook het sportief herstel, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat we dat kunnen realiseren. Ja, Erik Gudde heeft erg onder vuur gelegen, het oproer uh, kraaide in Rotterdam, maar hij krijgt het toch van elkaar om die club financieel op orde te hebben, zo langzamerhand. Ja, nou ja goed, ik, ik denk ook dat het een man is die, die absoluut wel weet waarmee hij bezig is. En als je ziet wat de reacties van de supporters zijn ook vaak uit emotie. En uh, na slechte resultaten krijg je natuurlijk ook uh, vaak een beetje oproer. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat Gudde op, op dit moment gewoon uh, de, de, de juiste man is... om daar, uh, om daar het, uh, het beleid te voeren. Met de juiste mensen eromheen. Technische staf goed, De spelers uh, zijn talentvol en doen, uh, doen hun werk. Dus uh, eindelijk weer eens wat uh, goede, betere tijden bij Feyenoord. Ja, en nu kijken we allemaal naar Amsterdam. Uh, <laughs> wat vind jij daarvan? Wat daar gebeurt? Heb je daar een mening over? Ja, het is wel een, een hoop gedoe, hè? Ja, het is een hoop gedoe. En je moet altijd voorzichtig zijn met dit, dit soort gevoelige situaties... dat je niet de verkeerde dingen zegt. Ik ben, ik ben vrij close met Kei Molenaar. En ik spreek hem ook wel uh, met, met enige regelmaat. En ja, ik heb wel... Uh, ik, ik, als ik dan de beweegredenen hoor... en de manier waarop uh, zeg maar het Kruifkamp het daar allemaal neer wil zetten... dan heb ik wel... Daar heb ik daar wel een goed gevoel bij. Dan ken ik de andere kant van het verhaal niet... in de zin dat de Raad van Commissarissen... die mensen die willen door. En daar is oneenigheid. Maar de visie en de reden waarom Cruijff daar gekomen... is de manier waarop hij het wil doen... met alle voetballers in de jeugdopleiding... en het echt het voetbalmensen aan het roer laten daar. Dat kan ik me wel in vinden. Terwijl je dat antwoord geeft, vroeg ik me af... heb je ooit met Van Gaal gewerkt? Nee, ik nee, heb ja, nooit met Van Gaal Ben je altijd misgelopen onderweg? Ja, ja, ja wel, ja. Tegen, wel uh, tegen hem gewerkt. Ja. In welk opzicht? Uh, met, met Feyenoord met, Ajax, ja, ja, ja, natuurlijk. Juist, ja. Oh, die periode, ja. ja uiteraard ja. Raad, toen was hij coach, bij, was hij was hartstikke succesvol bij Ajax. Ja, ah, zeker. Dus het is een goede coach, is een goede manager. Ja, Of dat al een goed mens is tussen de mensen, dat weten we niet. Ja. Nee, dat weet ik ook niet. Wat ik wel raar vind, is dat op het moment dat je weet... dat, dat Cruijff daar een positie gaat bekleden... Of, of wil gaan bekleden, of wat dan ook... dat je dan... Ja, dat je dan ineens uh, zonder zijn medeweten iemand uh, aanstelt... waarvan je eigenlijk weet dat dat niet ja, helemaal botig Dat is de allergrootste te... vijand die je die, die ja. überhaupt kan, kan tegenkomen binnen de Ik snap dus niet dat dat kan gebeuren. Maar nee. goed, dat gebeurt wel en wij kunnen erover praten. We horen met uh, vorige uur al onze vliegende kip, uh, Gilles van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Ja, dus, uh, we zijn met uh, rust nu, hè? en het is uh, 3-0 bij, uh, bij Vitesse Feyenoord. Pierre van Hooijdonk staat naast me, nog steeds. Pierre, we hebben het net over Turkije gehad. Heb jij wel eens gescoord voor Vitesse tegen Feyenoord, of andersom? Uh, bij de kant op, ja. Ik heb één jaar bij Vitesse gespeeld. Dus, uh, speelden we hier in het Gelderdome speelden we 3-3 uh, tegen Feyenoord. Uh, toen maakte ik twee goals en ik heb uh, daarna met, uh, met Feyenoord uh, tegen Vitesse uh, in, in Rotterdam gescoord en, en ook in het nog een keer bij een 0-1. Je hebt hier een hele goede periode gehad. Uh, ik heb het even nagekeken in 29 competitiewedstrijden 25 keer gescoord. Ja, overal waar jij kwam was je topscorer, denk ik. Ja, dat klopt. Maar ik heb hier uh, in dat jaar, dat was echt, uh, echt een van mijn leukste jaren als prof. We een hele leuke groep met, met, met een heleboel Nederlandse ervaren jongens eigenlijk al. Uh, Mark van den Hintem, Sean van der Brom, Michel Kreek-Bellander, Louis Laros. En, en daar, daaronder uh, hadden we dan ook nog uh, wat talenten met een, uh, een Theo Janssen, een uh, uh, Mamadou Diara die later uh, voor Real Madrid is gaan spelen. Uh, Nederland Grosnitz nog een, een toenmalige Joegoslaaf. En uh, ja, die, die, dat was echt heel, uh, wij misten eigenlijk op één, één puntje we kwalificatie uh, Champions League. Dus ja, dat was, dat was wel jammer. Ben je vandaag verbaasd vandaag, dat Feyenoord al met 3-0 voor staat? Nou ja, kijk, als je, Feyenoord is wel sterker dan, dan, dan Vitesse. Maar als jij zo vroeg uh, een, goal, uh, een goal maakt, dan, ja, dan speel je wat lekkerder. En, en daarna kreeg Boni grote kansen op 1-1. Uh, die direct op, op Mulder uh, af, uh, opschiet. En daarna uh, maakt Feyenoord die 2-0 uit, uit die vrije trap. En, ja, dan, dan is het eigenlijk gespeeld dan, dan moet Vitesse nog uh, van geluk spreken dat, uh, dat Nicky Hobbs niet uh, weggestuurd wordt. Uh, met Rood. maar anders moet je met tien man verder. En, ja, na die 0-3 was het helemaal over. En, ja, ik uh, ben benieuwd hoe Vitesse de tweede helft ingaat. Want ja, je speelt thuis. Uh, je, speelt, je staat 3-0 achter. Ja, en dan moet je toch wat druk gaan geven. Fijn ja, met, met de snelheid voorin. Met name CC en Cabral. Ja. Ja, uh, Dicht, uh, uh, Dicht, uh, Jules, heb je hoofd, grotere uitslag op de loer. Uh, Regie Blinker wil wat uh, vragen. Fijn, dat heb je een uh, hele mooie periode gehad. Je hebt die Wever Cup gewonnen en uh, noem maar op. Maar nu is het voor jou ook aangebroken live achter voetbal. We zeiden al in het eerste uur, uh, je bent uh, ook uh, coach bij, uh, bij Turkije B. Je traint je zoon die naast je staat. Uh, wat doe je nog meer? Uh, nee, ik ben mede-eigenaar uh, van, van uh, Gino B. Dat is een merk uh, waaronder uh, metro sneakers, presquise sneakers en uh, boot vallen. Uh, ja, dat, daar gaat ook wel wat tijd in zitten. Maar dat is, uh, prioriteit ligt in, in eerste instantie natuurlijk wel op, op het voetbal gebeuren, het voetbalvak, het trainen en alles wat daarbij komt kijken. En, uh, ja, daarnaast doe ik dat dan nog. En je gaat af en toe de wereld over heel mooie wedstrijden te spelen en leuke voetballers te ontmoeten. Ja, af en toe hebben we leuke, leuke wedstrijdjes uh, ja, in, uh, over de hele wereld eigenlijk. En we gaan, volgende week gaan we met uh, een groepje Ex-Internationals naar, naar Rio de Janeiro, waar we op de Copacabana uh, deelnemen aan een uh, mini-toernooitje met uh, allemaal oud pros over de hele wereld. Uh, Mendieta, uh, Desai, uh, Jaminha, uh, Adiles is coach, uh, Ruud Gullit is weer ons coach. Dus uh, dat zijn hele leuke dingen. Sport om jouw lijf achter voetbal is goed. Dat bevalt heel erg goed Dankjewel. Ja. Okay. Jules, Jules uh, Regie Blinker wil nog een vraagje stellen aan, uh, aan Pierre van Hooydonk. Als je dat hoort. Maar ik geloof niet. Nee, ik, uh, ja, nu weer wel. Ja. <laughs> Komt telefoon op, Jules. Komt ja? telefoon op en even luisteren naar Regie Blinker. Jules, ja? kan uh, Pierre mij horen? Nee, dat, uh, ik ga hem wel even toe lopen nog. Ja, geef je maar even. Ik wil hem nog even een vraag stellen. Maar het stoort hier een beetje, dus vandaar ik de hoofdtelefoon ook niet op had. Pierre, nu. Pierre, nog één vraag. Regie, wil je een vraag stellen? Stel hem aan Regie. Uh, ik wil weten of hij ook gejuicht heeft bij de doelpunten van Feyenoord. Oh. Hij wil weten of jij gejuicht hebt bij de doelpunten van Feyenoord. Of ik gejuicht heb bij de doelpunten van Feyenoord? Nee, ik... Uh... Nee, ik ben hier echt wel gewoon... Uh... Ja, als, eigenlijk als, als liefhebber. En, uh, dan is het meer... Kijk, John van der Brom is trainer van Vitesse. Dat is een goed maatje van me. Nou, uh, nou ja, Ronald is ook uh, een goede maatje van me. Weet je, het is. De, de, de supporter die, die is in rust eigenlijk. In me. En, uh, ik kan hier gewoon op mijn gemakje kijken. Mijn zoon niet. Mijn zoon die. Uh, die is drie keer opgesprongen. Ja, ik kan niet in de ogen van Regen nu kijken, maar volgens mij gelooft hij niet. Nee, ik geloof hem ook zeker niet. Nee, nee, nee, Jij heeft net zijn opa al gebeld om, <lacht> uh, om het nieuws te vertellen. Want ja, dit zijn geen uh, standaard ruststanden voor Feyenoord. Dankjewel. Ja, ja okay. nou, dat, dat, uh, dat was de interview. Hey, waarom moest jij zo lachen? Want, nou, omdat ik Pierre uh, wel een beetje ken. En uh, <coughs> ik, denk, uh, ik denk dat hij een neutrale positie inneemt uh, als het uh, naar buiten toe is. Maar diep in zijn hart zal hij best wel een sprongetje hebben gemaakt. Ja, dus hij, ja, hij, blijft, ja, nou, hij blijft natuurlijk fijn natuurlijk Hij heeft ook een gouden tijd uh, beleefd. Precies. Want jij, jij liet net namen na vallen als van, uh, van Larson en uh, de Wolf en Heusen Heus en, en Tament. Uh, zijn dat uh, jongens die wel een leven na het voetbal hebben weten op te bouwen? In de um, goede zin? De, ja, nou ja de, de, sommigen wel, sommigen niet. Ik denk, ik denk dat wij zijn met, met, ons, met het nieuwe tv-programma zijn we ook bij Larsson geweest in Zweden. En dan zie je dus dat hij ook, uh, ook zeg maar zijn, zijn, zijn leven na, nadat hij gestopt is, weer op dezelfde manier oppakt als dat hij uh, deed tijdens zijn voetbalcarrière. Hij, uh, hij, hij is heel zelfbewust over wat hij, uh, wat hij wil in zijn leven. En daar is hij nu ook weer mee bezig als trainer. Ja. Dus, dus er, zitten, er zitten wel jongens bij die dat goed oppakken. Heb jij een voorbeeld van iemand bij wie het toch niet gelukt is uiteindelijk? Nog niet gelukt is? Nou ja, niet, niet, niet gelukt is, vind ik een uh, groot woord. Dat heeft natuurlijk oh, ook... hij de er moeite al... mee heeft om in de maatschappij een weg te vinden. Ja, maar dat, ja en dat kan allerlei oorzaken hebben. Ik denk, ik denk dat uh, de bekende namen zijn daarin uh, natuurlijk een, uh, een, een Glenn Helder, alhoewel hij dat nu wel, hij heeft het nu wel opgepakt en zijn passie in het drummen en alles gelegd. Mm. Uh, een Ulrich van Gobbel, dat, uh, dat is natuurlijk altijd ook een beetje aan het uh, rommelen geweest na zijn carrière. En, uh, en Marciano Vink, die heeft een groot probleem gehad en heeft daar ook over Vertelt in ons programma ja. en is, is toch uiteindelijk weer op zijn pootjes terechtgekomen. Dus ik denk, ik heb wel zoiets, hoe ouder uh, de spelers worden, hoe wijzer en hoe beter ze het weer op kunnen pakken. Hmm. Ik praat er straks uh, graag met je over door uh, hoe je dat dan doet en bijvoorbeeld hoe jij dat dan uh, voor elkaar hebt gekregen, uh, want je, wat je bent uitgegroeid tot een blademand, tot een televisiepresentator, uh, maar dat bewaren we nog even voor straks. Joris van den Berg, want uh, we hebben geloof ik nog uh, wat informatie over de ja, Wereldbeker uh, te goed. Ja, er is uh, toch nog even geschaatst hier natuurlijk. Op de ploegachtervolging heet dat. Op een toernooi dat drie dagen geduurd heeft. En waarop Nederland in totaal 15 podiumplaatsen wist te vergaren. De Nederlandse schaatsers hebben het hier in Rusland heel goed gedaan. Eerst was er vanmiddag nog een... Tweede plaats, de zevende in totaal van Nederland. En dat gebeurde bij de vrouwen op de ploegachtervolging. Canada zette daar onder leiding van Nesbit een heel goede tijd neer. 3-0-2-0-2. En toen kwam de Nederlandse ploeg, Wust Valkenburg Leenstra. En die zat de hele rit onder die scherpe tijd van Canada. En in de slotronde ging het mis. De vrouwen piekten iets te vroeg. Ze kwamen overeind. Het liep niet goed meer. En uiteindelijk kwam Nederland. 66 honderdste tekort. Tweede plaats dus voor Nederland bij de vrouwen op de ploegachtervolging. En dan de mannen, Kramer, Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel waren het eerste toptrio dat aan de start moest komen. Zij moesten dus een tijd neerzetten en deden dat met verven. 3, 41, 25 en de rest beet daar de tanden stuk op. Zowel de Verenigde Staten als Canada als Rusland kwam daar niet echt meer in de buurt. Nederland won dat onderdeel dus en dat betekent vijf eerste plaatsen voor Nederland dit weekend. Groothuis won de 1000 en de 1500. Bergsma de 5 kilometer, Irene Wust de 1500 meter. En de mannen wonnen zojuist in het. Tjel, jij de ploegachtervolging op het ijs van de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. En ik heb een vraag aan Regie Blinker. Heeft ja? hij gejuicht bij die doelpunten van Feyenoord? We gaan het horen. Oké. Okay. Ja, ja ik, ik heb de eerste heb ik meegekregen in de auto. De tweede, en toen heb ik gejuicht. En de tweede, uh, die miste ik net. En de derde zag ik uh, hier zo in de studio. Dus ik heb uh, twee keer mogen juichen. Met een brede grijns op zijn gezicht, Joris. Hartstikke mooi. Mooi, hè? Oké. Okay tweede helft is aan de gang. Feyenoord dus met 3-0 voor. En Arnhem Frank Wielaert. Anderhalve minuut geleden afgetrapt. Dat doen we uh, Zonderhofs. Schot-Sisee. Oeh, dat is behoorlijk hard. Maar uh, de redding van Veldhuizen is niet al te ingewikkeld. Omdat die bal recht op hem afging. Eigenlijk toen wel eerst even stuiteren Veldhuizen. Om de bal daarna weer in het spel te brengen. En dan wordt hij weer opgepikt door uh, Klaas. Die, uh, Vitesse Zonderhofs aan de tweede helft begonnen. Stanley ja, Abora is voor hem in de ploeg gekomen. En uh, ja, de scheidsrechters hebben uh, gedreigd bij de eerstvolgende spreekoren die hier klinken in Gelderdoop om de wedstrijd te gaan staken. Ze waren namelijk nogal de gebeten hond in de loop van uh, de eerste helft. En dat uh, bereikt een hoogtepunt op het moment dat Cabral en Hofstad met elkaar aan de stok kregen. En uh, de spreekoren uh, moeten dus nu maar afgelopen zijn. Vooralsnog is dat ook het geval. En uh, Vitesse moet het initiatief eens gaan nemen in deze wedstrijd. Om te proberen er nog iets van te maken. Want zoals gezegd, Feyenoord staat nogal ruim voor in Gelderdoom. Nogal onverwacht ook ruim voor. 3-0. Grabbelende keepers, we hebben de eerder. Heb je ze gisteren gezien? Uh, Kenneth van Meer, bij Ajax en Isaac Son bij PSV. Wat nee, leuke ik... foutjes. Ja, sorry. ik heb het gelezen, maar ik heb geen beelden gezien. Nee, nou. Uh... Als je ze terug ziet, denk je, nou, ja, dan kan je net zo goed geen keeper in het doel zetten. heel ja. flauw gezegd natuurlijk. Want ja, als, als er geen fouten worden gemaakt, worden er geen goals gemaakt. Dus ja. zo is het ook alweer. Hè. ADO Utrecht, Ronald van der Geer. Het ligt even stil na 2,5 minuut in de tweede helft bij een 1-1 stand. Een blessure van de kogel die in aanraking komt met Vicento. Het is allemaal wat ongelukkig. Maar uiteindelijk ja, verswikte de kogel zijn enkel of raakte geblesseerd aan zijn onderbeen. Het zorgt er ook voor dat de moesje maar aan de warming up begint. En er zijn al twee wissels geweest bij FC Utrecht. Want Jan Wouters moest al de zieke schut vervangen door verdediger Nielsen. En Zulo is er juist voor oor in de ploeg gekomen. En dit zou een dikke streep door de rekening zijn van Jan Wouters. Die ook ziet dat ADO Den Haag wel wat sterker is in de eerste wedstrijd. Of in de eerste helft van deze wedstrijd. Utrecht kwam op voorsprong door een doelpunt van Bovenberg. Vicento maakte gelijk. Kansen zijn er wel over. En weer geweest, maar Ado is optisch iets beter in deze wedstrijd. In de tweede helft gaan we nu weer verder na drie minuten. Het is nog altijd 1-1. De Perstribune met Govert van Brakel. De hele week kunt u uh, uw vragen, klachten over de media uh, inspreken op ons antwoordapparaat. En uh, dan is pen en papier altijd wel handig om bij de hand te hebben. En het telefoonnummer. Spreek iets in zodra u het geks vreems irritants hoort of ziet. Dit is de oogst van deze week.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 De ondertiteling kan spreken, maar die wordt bijna nooit gebruikt. Ik heb net naar het nationaal gekeken. Er is niet één ondertiteling gesproken. Ook in Nieuwsuur om tien uur, het tweede deel, wordt nooit gesproken. Ik voel mij achtergesteld. Wij betalen toch ook mee aan de zender. Waarom tellen wij slechts zien niet mee? Mevrouw Bijsterveld, doe haar wat dan alsjeblieft. Mijn klacht gaat over het woord impact. ...wat te pas en te onpas gebruikt wordt in dit land door de journaals, journalisten. Impact komt in Vandalen niet voor. Waarom kunnen we dus niet gewoon het woord invloed of effect of indruk hiervoor gebruiken? Impact bestaat alleen in het Engels. Vandaar mijn klacht. Ik moet zeggen, ik ben een hele trouwe luisteraar van Radio 1... En het enige programma waar ik me iedere keer aan stoor... ...is het programma Echte Janne. Ik vind het van een, een ontzettend laag niveau. Ik vraag me ook af hoeveel mensen daar met plezier naar gaan luisteren... ...en wie er op zondagnacht om twaalf uur niet vergeet om de knop uit te zetten... ...in plaats van naar dat gebraal en die onzin te luisteren. Ik vraag me echt af, wie doe je een plezier met zo'n programma? Ik hoop dat ik daar antwoord op krijg. Dankjewel. Ik luister altijd naar Radio 1. Ik ben verbaasd over het feit... Dat het uh, hoorspel, het bureau van Vosco weer herhaald wordt. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het uh, hoorspel geweest is. En ik vraag me af, Paul Vlaanderen die heeft ook best wel een hele mooie hoorspelen gemaakt destijds. En uh, ik vind dit wel een beetje tekort op elkaar. Heel jammer vind ik dat. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. We pikken de vraag van het hoorspel eruit. De andere vragen zijn al eens eerder uh, beantwoord. In ieder geval de vraag over de gesproken ondertiteling. Jan van Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Coördinator Radiodrama, uh, verantwoordelijk dus voor de hoorspelen bij de publieke omroep. Oh. Um, ja, Waarom het bureau herhaalt uh, in plaats van lekker doorgegaan met de net afgeronde uh, serie Millennium Trilogie? Nou, dat zou ik ook het liefst gedaan hebben. ...waar het niet dat die nog niet klaar is omdat uh, de financiering daar nog niet rond voor was. Dus het is meer uit noodzaak? Het is meer uit noodzaak. En bovendien, ik vind die, mev die mevrouw die ik net hoorde wel uh, gerechtvaardig in haar verlangen... hoor ...om wat om uh, oude hoorspullen uit te zenden, Maar daar moeten we toch een andere centheid voor gaan zoeken. En misschien heb ik die al, is, bestaat die al duidelijk, uh, al degelijk, maar dan kom ik daar zo op terug. Maar uh, bij de programmering ja. van een kwartier denk ik toch vooral in vijf kwartieren per week. Dus in vijf vijftallen. Ja. Omdat ik de luisteraar toch niet te veel uh, in het bos in wil sturen. Dus toch, en dat op zijn minst. En dan een redelijk middellange tot lange series. Ja. En uh, hoorspelen zoals uh, de oude hoorspelen zijn toch van een lengte van 30 of 60 minuten of iets daartussenin. tussenin. En dat is eigenlijk heel moeilijk programmeren in vijf kwartieren per week. Ja, ja. Dus het is een praktisch het probleem. Ja, het is een praktisch probleem, uh, meneer Van Maas. Het is een uh, praktisch probleem. Het is ook een uh, rechtenkwestie vaak bij oude hoorspelers. Die zijn wij van omroepen. Nou, dan moet je, dat moet gekleerd worden. Dat kost tijd. Maar... er is wel een mogelijkheid voor... en dan richt ik me tot die mevrouw die ik net gehoord heb op het antwoordapparaat. Er is wel een mogelijkheid om naar oude hoorspelers te luisteren. En dat is op de zondagnacht. Vannacht dus weer. Dat is waar, is nachts. Uh, maar dan toch om vier uur wordt in het programma uh, uh, uh, Nacht van het Goede Leven van Adeline van Dier, van de KRO, elke Zondagnacht om 4 uur, ouder, eerder uitgezonden, hoorspel uitgezonden. Hoorspel op herhaling heet die rubriek. En die staan, die hoorspellen die daar uitgezonden worden, die staan ook weer op de site van dat programma, de nacht van het goede leven. Dus, dus. Dat, is, dat is tenminste wat. Ja. En bovendien er zit ook aan te komen een gesproken woordplatform woord.nl gaat dat heten. Dat wordt nu uh, gemaakt gebouwd, uh, ingevuld met, met content. En dat uh, woord.nl, dat is een, een platform voor gesproken woord ja. in, in de breedste zin. En dan niet journalistiek maar wel cultuur. Ja. Dus alles wat van cultuur is gesproken, gedichten, hoorspelen, boeken enzovoort, moet daar Komen. En daar komen dus ook hoorspelen op, oude hmm. en nieuwe. Zeg, en, en welke hoorspelen staan er in de planning? Nou, uh, wat ik net al zei, we hebben een beetje uh, zorgen met, de, met hmm. de programmering van het kwartier. Uh, om financiële redenen. Maar uh, er komt een serie van de AVRO aan, die heet De Buitendienst. Dat gaat over, dat gaat over de buitendienst van een woningbouw, woningbouwvereniging in Rotterdam. 60 afleveringen, ik hoop die uh, uh, eind dit jaar, begin volgend jaar uit te zenden. Uh, de Joodse Omroep is bezig om een serie te schrijven over een Joodse familie. Uh, dus, uh, jullie eigen Max is net begonnen. Het is echt, echt een prille, prille fase van ontwikkeling met een, een serie die geënt is op een Theater Carré. Um, de Avro gaat ook nog een nieuwe serie maken. Waarschijnlijk over Ramses. Er zit nog van alles, En dat moet ik vooral noemen. Dat is de spin. Dat is het vervolg op eerder uitgezonden De Mokeren. Een serie over de criminaliteit in Nederland. Die zit er uh, dicht aan te komen. Die zal hopelijk aan het eind van het jaar. In de laatste maanden van 2012. Uitgezonden worden. Maar tot die tijd dus nogmaals. Uh, de eerste twee boeken van het bureau, afgewisseld door een tweetal korte oh. rubrieken. En die luiden uh, uit het radiotheater. Dat worden dus theaterstukken. Die worden bewerkt voor radio en dan uitgezonden op radio heen. Snachts in het kwartier tussen kwart voor één en één uur. Elke dank... nacht. Ja, elke nacht. Hè? In van maandag tot en met vrijdag. Mooi. Ik dank uh, je wel, Jan van Maas. Graag gedaan. Ben jij een radio uh, Regie Blinker? Ja. In de auto, hè? Ja, in de auto. Daar dat zei goed. je net, door je de goals van Feyenoord natuurlijk. Juist, ja, dat ja. zei je. Ja, dat doe ik. Ja, zeg, um, vertel mij eens hoe, hoe, je dat, uh, hoe je dat gedaan hebt. Toen jij stopte met het voetballen, hè? in de tweede helft van de jaren negentig, had je het wel gezien. En toen, ja. toen, toen, toen moest je iets, iets anders gaan doen. Wat was, wat was jouw keuze toen? Nou ja, wat mijn keuze was, ik, uh, ik zei al dat ik toen de tijd ben ik gevraagd door het, uh, het management... wat mij toen ook begeleide om om eens te kijken of ik zelf ook wat jonge spelers... Ik onderbreek je even ja? voor Vitesse Feyenoord, Frank. Ja. Tien minuten na de pauze. 0-4, de derde <laughs> goal van Guidetti. Uh, nee, het is uh, niet de goal van Guidetti. Hij gaf hem deze keer aan. Het is uh, twee goals Guidetti en eentje voor Cissé. Dat is wel eerlijk verdeeld, want Cissé heeft er ook al twee aangegeven. Wat dat betreft uh, lopen ze keurig in de pas met elkaar. Guidetti zet goed door vanaf de rechterkant. Cissé is helemaal vergeten te verdedigen. Dat heeft ook te maken met het feit dat Yasuda... Ja, Tijdens het verdedigen van C.C. omviel nog steeds geblesseerd in het strafgebied ligt bij uh, Vitesse. En daarover nu de discussie tussen uh, trainer Van de Brom van Vitesse en Bas Nijhuis, de scheidsrechter. In uh, Arnhem zijn ze sowieso niet zo heel erg tevreden vandaag over Bas Nijhuis. Maar daar is niet zo gek veel reden voor. Sterker nog, Van de Brom wordt nu naar de tribune gestuurd... Eh, door Bas Nijhuis. En daarna gaat de scheidsrechter even kijken hoe het is met Yasuda. Feiten staan gewoon keihard op het scorebord. Vitesse 0, Feyenoord 4 in Gelre. Regie Blinker, eh, heb je nooit overwogen zoals Van de Brom, zoals Koeman... zoals veel van jouw eh, collega's om trainer te worden? Nee, eigenlijk niet. Dat is iets wat ik, eh, waarvan ik al wist dat dat mij niet eh, ligt... En daarnaast heb ik, heb ik ook eens gekeken naar een aantal trainers die ik... en uh, ik heb er nogal wat gehad. En die zag ik eigenlijk uh, altijd uh, fris de club binnenkomen. En op het moment dat er een paar slechte resultaten waren... waren ze eigenlijk uh, binnen een half jaar, vijf jaar ouder geworden. En ja, dat, uh, dat uh, zag ik niet zitten. Het is, uh, het is toch stressvol. Je bent eigenlijk nog meer bezig met, uh, met het voetballen dagelijks. Meer uren dan, uh, dan als je zelf speelt. En nou, ik wilde gewoon eens wat anders en uh, mijn horizon verbreden, dus, uh, dus de media. Maar, ja, dus de media. Maar hoe kom je daar dan in? Wie helpt jou dan? Nou, dat is een, uh, het is ook een beetje samenloop van omstandigheden en uh, de factor geluk. En de factor de juiste mensen op, de juiste, uh, op het juiste moment tegenkomen. En ik heb, uh, ik heb het eigenlijk met twee vrienden, relaties... En wat nu, uh, wat, wat, wat nu, zeg maar, uh, uh, waar nu nog één zakenpartner van is, hebben wij het bedacht, hebben wij het uh, uh, uitgewerkt. Dat live after football concept. Ja, het live after football concept dat, dat was een medium maken voor uh, de voetballers, wat eens een keer niet over voetbal ja. gaat. Maar het is ook heel erg bling bling, hè, dat blad als je het ziet. Er zijn prachtige foto's, mensen zien er uh, fantastisch uit, mooie ja. kleren, mooie sieraden. Ja. Um, maar ja, er zit ook een keerzijde natuurlijk aan de glans en glitter. Hè? Want, uh, daar hebben we net al even over gehad... valt niet altijd mee in die nieuwe maatschappij. Nee, dat klopt, maar dat komt ook omdat... Uh, de, de, de voetballers die lezen het. En je moet, je moet die jongens ook wel wat geven wat, uh, ja, wat, ze, wat ze toch bezig gaat. Nou, uh, de, de, de, de generatie, maar dat had ik ook... die houden inderdaad van een mooie auto en een mooi horloge. Nou, dus dat moet erin voorkomen, maar de boodschap dat je ermee bezig moet zijn, wat je naar je carrière gaat doen... dat laten we altijd terugkomen. En, en die keerszijde waar je het over hebt, mm. ja, die is er ook. Alleen vaak willen jongens uh, hun slechte verhaal niet uh, vertellen, zeg maar. Nee? nee ook, tegen... niet aan, ook niet aan mensen zoals jij, die ze, die ze gewoon kent... of in ieder geval die hun wereld uh, heeft gekend. Ja, en wel, wel tegen mij, maar niet op het moment dat, dat ik het heb opgeschreven. Schild. Ja, precies. Er wordt weer gescoord, nu in Den Haag, bij Ronald van der Geer. Hij maakt het doelpunt van zijn leven denk ik Lex Immers. Hij zet ADO op een 2-1 voorsprong na een uur spelen. Het is een aanval van ADO via de rechterkant. Niet echt optimaal verdedigd door FC Utrecht. En dan komt die bal buiten het schafschopgebied. Dan komt Immers daar met lange passen aanlopen en denkt ik zet mijn voet eronder. Hij gaat hard, hij gaat hoog, hij gaat mooi. Maar hij gaat vooral doeltreffend dus zijn deze poging van Lex Immers. En hij zet ADO op een 2-1 voorsprong in de dikke mist in Den Haag na een, na een uur spelen. Lex Emmers, die doet het. Maar dat hoorden we ook al van Ronald van der Geer natuurlijk. Hè? Want die heeft scherpe ogen, ondanks de mist. Regie Blinker maakt een glossie over het leven na het voetbal. Dat verschijnt vier keer per jaar, dat glossie magazine. En sinds een paar weken is er ook een televisieversie van het blad op RTL. Laten we even luisteren, Regie, hoe jij daarin wordt aangekondigd. Welkom bij aflevering 4 van Live After Football, Een programma over de voetbalcracks van Melier. Wat doen ze tegenwoordig en hoe kijken ze terug op hun carrière? Regie Blinker gaat op zoek naar de antwoorden en is neergestreken in Glasgow. Bekend terrein, Glasgow, heb je natuurlijk gevoetbald, hè? Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Uh, zeg maar, uh, ik weet nog niet precies hoe jij blademan bent geworden... maar ik ben ook alweer benieuwd, hoe, hoe, hoe word je televisiepresentator? Uh, hoe merk je, dat, dat wil ik doen en dat kan ik? En wie helpt je? Uh, het is eigenlijk heel simpel... Wij zijn nadat we een aantal jaren het blad hebben uitgegeven. en, en de mensen bij RTL hebben gezien uh, welke onderwerpen wij aansnijden. mannenonderwerpen. Heeft, uh, heeft RTL 7 ons benaderd om eens te praten over een televisieversie van het magazine. Nou, toen zijn we gaan praten daarover. En daar kwam. we waren er eigenlijk wel vrij snel uit dat het programma er moest komen. Alleen wie, ging het wie, wie gaat het presenteren? Nou, er zijn heel veel namen de revue gepasseerd. Nou, dan kom je op een uh, aantal namen die je dan wil laten presenteren. Die, die, die, die kunnen dan niet of die hebben andere, andere bezigheden. Ja, en toen eigenlijk zei mijn uh, compagnon Soefian uh, Asafiati... die zegt. Ja, eigenlijk is het wel logisch dat als Life After Voetbal op bezoek gaat bij de ex-spelers. Dat Regie dat gaat doen. Ja. Nou ja, ik zag het niet helemaal zitten. Want waarom ik, eigenlijk niet? Omdat ik geen ambities heb om, uh, om, om TV-presentator ja. te worden. Nee. Die ja. ambitie heb ik niet. Ik heb wel een ambitie om een mooi mediabedrijf neer te zetten. Dus uiteindelijk heb ik het ja, eigenlijk in dienst van het uh, elftal, zeg je maar. Je ja, <laughs> bent er goed, Ja, je bent er goed voor de witte. Nee, maar, nou, maar dan sta je voor de camera. Ja. Is er iemand die jou helpt om daarmee om te gaan? Ja, ja zeker. Ik heb, uh, ik heb een goede regisseur. En ik heb ook de mensen bij, uh, bij Info Strada Sports, is het nu. Uh, daar, die, die, die helpen mij prima. Wat en, leren uh, ze hier? Waar moet je nou, op letten? Nou, uh, de, de, de stand naar de camera toe. De toon waarop je iets zegt. Uh, de manier, soms moet het wel eens drie keer over... maar dat is niet erg, <laughs> dat zien we toch niet. Maar nee, ze, ze helpen je met, uh, met het, het, het tv maken. En ik zie ook alles gebeuren. En dat, ja, dat, dat, dat, dat bevalt me goed. En dat is weer een stukje mijn horizon verbreden. En dat is wel iets waar ik, uh, ja, waar ik wel van hou. Ja, maar dan toch blijft nog de vraag... wie heeft jou het bladen maken uh, geleerd? Want nu begrijp ik, televisie uh, is zo gegaan. Ja. Uh, je, je kan wel iets willen, maar hoe kom je dan? Well, ik, ik was met twee Ik was met twee en één daarvan was al 15 jaar blademaker. Dus die kon mij ook precies vertellen, of die kon ons precies vertellen... hoe je, uh, ja, hoe je een blad moet maken. Dus dat betekent uh, ja, uh, van, van de eerste advertentie verkopen... tot het uitzetten van redactie en al dat soort dingen. Nou, ik, heb, ik heb We hebben het vak al, al, al doende geleerd. En nu vijf jaar later... Uh, ja, weet ik wel uh, hoe het uh, allemaal in elkaar steekt, zeg maar van A tot Z. Ja. Dus het is eigenlijk mede door een, uh, een partner die al 15 jaar bladenmaker is. Ja. Die zat uh, erbij. En, en dan, dan moet je dat ook nog leuk vinden. Dus blijkbaar, want het is zo'n andere wereld die jij ontmoet na je voetballeven. Uh, wat vond je daarvan toen je dat ging doen? Wanneer dacht je, yes, dit, dit is dus blijkbaar een pad uh, dat voor mij is weggelegd? Nou, wa, wa, waar ik het heel goed in voelde was het moment dat ik. Als spelersbegeleider kwam ik bij voetbalclubs... En dan, uh, en dan ging ik naar een wedstrijd kijken... maar ook even een beetje aan de, aan, een beetje aan de tand voelen... of we spelers ontevreden waren, eventueel ja. bij hun zaak waarnemen... zodat je ze... Nou, dat soort dingetjes... Uh, maar dat, daar, daar, daar kon ik niet heel lang mee omgaan. Maar wat gebeurde er dan? De andere makelaars die daar liepen... Die keken, die keken je dan toch een beetje met een schuin oog aan... en de spelers hielden wat afstand. Op het moment dat ik het blad ben gaan maken en, en, en in de media... Toen werd ik ineens overal weer met open armen ontvangen... en toen besefte ik ook van, oké, okay, nu kijkt men heel anders naar mij... en nu is het van, hé uh, hey Regie, ik wil ook wel een keer een interview in je blad... of ja. ik wil ook al een keer een fashion shoot bij jou doen. Ja. Dus wat dat betreft, um, toen begreep ik dat dat veel meer mij ligt... omdat je gewoon veel uh, ja, uh, beter wordt ontvangen overal waar je komt. Ja, zijn Eddie uh, Poelman en Even Ten Ape, nog onderwerpen voor je blad... Uh, bijgelegenheid, denk je, de verslaggevers... Of, uh, misschien, er... misschien in de toekomst, misschien in 2012. beetje <laughs> bling-bling, mooi pak aan en je weet niet wat je ziet. Ja, wij kunnen eens omtoveren. Nou ja, altijd rond dit tijdstip het wekelijkse telefoontje... tussen uh, beide heren met hun kijk op de afgelopen sportweek. En ze leggen ook een wetje, u kunt meewedden, let op. Het was me het weekje wel, zeg. De sportweek, volgens Evert en Eddy... Met Evert. Hey Eddie, had je nog veel uh, mist op weg naar Groningen? Nou, tot aan Hogeveen was het dichte mist en na Hogeveen scheen de zon. En in de Euroborg daar uh, schijnt het zonnetje, dus lekker fris. Ik mag commentaar doen bij de wedstrijd FC Groningen tegen VVV. Dus als je wat herrie op de achtergrond hoort, ik zit in de Euroborg. Nou ja, ik, als ik herrie hoor, ik heb toch al een hele slechte avond en nacht gehad. Want ik zou je vertellen, ik kijk naar Studio Sport Eerst traditioneel aan Match of the Day. Daar zie ik kerk linneker in beeld verschijnen met een snor. Dat is ongeveer hetzelfde als Tom Egbers die vanavond met een sik in beeld verschijnt. En daarna val ik weer terug naar Nederland 1 en zie ik om 1 uur s'nachts in een van de showprogramma jou over de grond kruipen. Ja, dat is allemaal voor Kees, hè, bij Paul de Leeuw. Ja. Paul de Leeuw luistert overigens altijd naar de perstribune, vertelde dat Oh, nou, dan uh, moeten ja. we snel ophangen, want als Paul en ja. Regio al gaan bellen, ja, nee, uh, ga we door. <laughs> Hey, ik werd van de week, weet ik, s'nachts wakker. Heb jij dat ook? Uh, ja, vanaf nog. Ja, ik, zal ik je vertellen. Dan vloept mijn televisie, vloept automatisch aan. En dan zie ik Mark van Bommel. En die zie ik dan uitleggen dat Nederland gelijkwaardig was aan Duitsland. En dan denk ik, arme Mark, toch? Ja, dat, ik, ik snap dat niet. Je moet trouwens dan de afstandsbediening ondersteboven leggen. Maar uh, ik, ik kan me indenken dat je op het veld een wedstrijd anders beleeft dan wanneer je aan de kant zit. Maar zo'n verschil, dat kan toch niet? Nee, en de volgende nacht kreeg ik hiddik op mijn beeld. Dacht ik, arme Guus, is er geluk kwijt. Ja, maar uh, misschien is het wel een, een geluk bij. Een ongeluk dat hij nu met zijn Lisbeth uh, over de Amstel kan uitkijken. in plaats van over de Bosporus. Ja, wij allemaal maar denken dat hij dan naar Ajax gaat. Maar uh, daar gaat het een beetje anders, heb ik de indruk. Jij hebt wat inside information over. Want jij kent Piet Keizer goed. Ja, nou, niet alleen Piet Keizer. Ik, uh, ik spreek nog wel een aantal mensen. Maar uh, het, het is ook maar wie je spreekt. In ieder geval één ding is me wel duidelijk geworden de afgelopen weken. ...dat je beter geen hoogleraar of professor kan zijn. Want dan ben je of een leugenaar, of een domkop, of een ijdeltuit. Maar best is het niet. Maar ik weet de oplossing, hoor. Stop, kruif en van Gaal nou gewoon in het Big Brother huis. En uh, laat ze een probleem oplossen. Dan kunnen ze met z'n tweeën jaar je toch weer terugbrengen naar de top. Kom op, hé. Nou ja, maar ik denk uh, dat er dan uh, toch de nodige EHPO troepen... Oh. ...naar dat uh, Big Brother huis moeten komen. Uh, dus uh, uh, doe maar niet en uh, we wachten maar even af. Nou, hele weekend schaatsen zitten kijken... Uh, ja hoor, uh, maar een uh, goede samenvatting van 20 seconden in het journaal uh, was voor mij voldoende. Hey, even over Ajax gesproken, ik zag gisteravond uh, Kenneth Vermeer weer een beetje, ja, een beetje ongelukkig. Zou die nou dinsdag in het doel staan tegen Lyon? Ik durf te wedden van wel, wat weet jij? Mm, nou, niet alleen omdat jij het één wed, maar ik denk echt het ander. Want ze hebben die zelfs het toch niet gehaald helemaal voor niks en zoveel geld voor hem betaald. Dus ik denk dat dit het menzo van de SAR-moment is, zullen ze, en vermeer. Nou, we gaan het zien. Daar wedden we lekker op. Weet hey, de mazzel, hè? Hoi! Vermeer in het doel bij Ajax dinsdag. Ja of nee? U kunt mee wedden met uh, Eddie en Ever. Kijk even op deperstribune.nl en klik op wetje leggen. Voor dat soort keuzes ben je allemaal nooit gekomen, Regie. Je bent geen uh, trainer geworden, Regie nee. Blinker. Um, wat, wat zijn je plannen? Want je hebt nu uh, uh, live after voetbal. Je hebt de heren op, uh, uh, op de televisie, je hebt ze in het blad. En dan? En dan denk ik dat we nu redelijk compleet zijn... met de concepten die wij binnen live after football wilden wilde, wilde uitbrengen. En dan denk ik dat het nu al tijd voor het buitenland is. We zitten al, we zitten al met het magazine in Dubai uh. en in België... Dat betekent dat het nu wel. We zijn nu er wel rijp voor om meerdere landen te gaan, uh, te gaan uh, uh, veroveren, zeg maar. En, en, en ik denk dat wij in Nederland. met het concept wat we nu hebben. Dat we, dat we daarmee in het buitenland ook gewoon ja. aan de slag kunnen ja, Maar je zou, je zou het kunnen verbreden, hè? Nou, bijvoorbeeld naar vrouwen... of live after sport, andere sporten. Klopt, ja. Dat maar, zou kunnen... Is dat de gedachte? Nee, dat is niet de gedachte. De gedachte is nu om met deze concepten die we hebben... naar het buitenland te gaan en, hmm. en daar dezelfde concepten weg te zetten. Dan hebben we onze handen vol. Goed. Ga je, wat ga je nu nog doen op deze zondag? Ik ga nu terug uh, via Soetermeer, ga ik mijn dochter ophalen. Hoe? Ja, en dan ga ik uh, Sorry? Kijk uit. Voor ja, nieuws. ja, ja, doe ik. En dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik uh, lekker ontspannen thuis. Goed. Ik wens u een mooie zondag. Dankjewel. En succes met blad en televisie. Uh, Reggie Blinker. Het antwoordapparaat tot uw beschikking 035-677-6001. Werden met Rd en Evert via de perstribune.nl. Zo de collega's van Langs de Lijn... met het vervolg van Vitesse, Feyenoord, Ado Utrecht. En wie weet nieuws over de ledenraad van Ajax... en alle andere actuele sporten die te behandelen zijn. Ik wens u nog een heel mooie zondag. Hey, Psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat eh, ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Goedemorgen. De Palestijnse beweging Hamas... heeft de Israëlische korporaal Gilad Salid overgedragen aan Egypte. Israël-correspondent Willy Lindwer volgt het al de hele ochtend. En dan zouden wij nu een fragment moeten horen van uh, Willy Lindwer. Dus even kijken naar de andere kant van het glas of we die inderdaad kunnen gaan horen. En dan vrees ik dat de computer vastloopt. Dat is ook interessant tijdens een live nieuwsuitzending. Um, nee, ik vrees dat we dat verder niet gaan redden. Ik denk dat, dat we het bulletin even moeten overslaan. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl.